ZFM, in 2010, al 20 jaar live. ZFM, nu, Alternative FM. Finally there's, Finally, there's an alternative Finally, there's an alternative- Play it fucking loud! Het is hier toch lekker. 9 minuten over 8. Uh, dat was uh, Gangster met Give It Away. Goed, goedenavond uh, vandaag. Even uh, helemaal even alleen. Maar Marcus is in het uh, pand aanwezig. Maar er schijnen nog wat technische problemen die even opgelost moeten worden. Gek hoor, dat nieuws van uh, net. Het is net of ik het nieuws van zaterdagmorgen 9 uur nog een keer hoor geloof ik. Maar goed, het is uh, weer een donderdagavond. Alternative FM. Welkom en uh, leuk dat je luistert. Uh, begonnen trouwens uh, met Duncan... Idaho, Without Further Ado heet het, het, het nummer waar we mee begonnen. Het zijn een noisy bandje uit uh, Lekkerkerk. Ze zijn al een jaar of uh, tien uh, al actief, maar onder de naam Duncan Idaho zijn ze net begonnen. Dus ze hebben een uh, nieuw album uitgebracht, of een uh, albumpje uitgebracht. Uh, dat hoor je er toch wel een beetje af. Echo Location, die jongens uh, kwam ik afgelopen zaterdag uh, tegen in het uh, patronaat bij de Puma dag voor de muzikanten, uh, wil je wat meer weten hierover... dan verwijs ik je graag uh, verder naar het uh, volgende programma... op de zondagmiddag tussen 2 en 5. Dan zullen Bastiaan, Peppelbos en ik daar eens even nog uh, bij stilstaan. Bij uh, dat uh, verhaal wat uh, ik vorige week zaterdag heb opgetekend... daar in het uh, Haarlemse Patronaat. Dat uh, één en uh, natuurlijk uh, was dat het uh, studieprojectje van Daan van Putten, Gangster bestaat helaas niet meer, uh, jongens, zijn uh, uit elkaar. Het heeft al allemaal te maken dat uh, Daan een aantal medeleerlingen had gevraagd van... zou je mij willen helpen met een uh, eindexamenopdracht voor het uh, conservatorium? En toen waren er vier uh, genegen om hem te helpen. En dat bleek dus een schot in de roos te zijn. Want ze kwamen tot de finales van de, ja, niet van de grote prijs... maar wel van de grote prijzen hier in de regio, namelijk de Rob Agda Award... En helaas bleven ze uh, zonder uh, prijzen beloond. Dat was wel jammer, want uh, ze hadden toch wel wat uh, meer verdiend. Give it away was dat, met het onmiskenbaar stemgeluid van Frauke van Es, die we uh, ook nog uh, terugkennen. Maar dan in een singer-songwriters jasje van Hotel Wazinski. Is iets wat minder geschikt voor dit programma, maar dan uh, zou ik ook zeggen, luister naar de zondagmiddag, maar dan van twee tot 5, of wat zeg ik, van 12 tot 2. Als we het dan toch over harde muziek hebben. Uh, vorige, in vorig leven waren de heren als Rage Against the Machine, maar toen gingen ze ineens uh, verder als Slave En dit is Gasoline. Altijd uh, prettig. De Gotcha was dat. Gotcha uit uh, Haarlem. Jazeker. Ze, uh, ze bestaan nog steeds. Tenminste, wel in een iets wat andere bezetting. Uh, tegenwoordig heten ze de Gotcha All Stars. Maar dit was toch uit een uh, grijs uh, verleden. Uh, dat nummer dat heette Red Hot Mama. Uh, dat dampte en dat stampte er toch wel even heel duidelijk uh, vanaf. Uh, band die uh, onder andere bestond uit twee frontmannen: uh, Robot. Robadope uh, Roe, Robadope. Uh, krijgen ze wat mijn bek niet uit? Robadope uh, Ro was dat. En Rock Attack 10. Dat waren de mannen die het uh, deden van, uh, van deze Gotcha Band. En Ro Krom en Ivan van Amersfoort. Dat zijn de echte namen van deze twee heren. En uiteindelijk is die Ro Krom niet meer teruggekomen in de Gotcha allstars En is wel... Ivan van Amersfoort eh, terug. En sinds 2009 treden ze alweer op. Want ze waren een tijdje terug. Ik geloof dat ze, geloof ik, aan het begin van dit jaar een keer te zien waren. In de wereld draait door. Dus het is nog niet verloren met eh, de Gotcha All Stars, zoals ze tegenwoordig heten. Maar wat er van die Robadope Row is geworden, dat vermeldt de historie niet. Daarvoor trouwens Audioslave. Ook dat is een hele bijzondere band. Maar ja, dat heb je er ook wel aan afgehoord, want... Uh, het belangrijkste inbreng waren natuurlijk uh, de heren Tom Morello, Tim Comerford en de drummer Brad Wilk. Dat uh, waren de mannen van Rage Against the Machine in de laatste samenstelling zonder Zack de la Rocha. Maar toen hadden ze nog uh, een beetje de, de hoop met Gris, Chris Gornell van Soundgarden iets uh, neer te kunnen zetten. In 2001 werd deze groep opgericht. Maar ja, uh, sinds een tijdje weten we ook dat Zack de la Rocha toch weer op zijn schreden terug is gekomen. En besloten heeft om alsnog met Rage Against the Machine weer op pad te gaan. En dat heeft geresulteerd in een concert. Jawel, en dat gebeurde afgelopen juni in het Gelderdom in Arnhem. Toen waren ze weer ineens bij elkaar, Rage Against the Machine dus. En niet Audioslave. Maar goed, het blijft natuurlijk wel heel erg bijzonder als je dus de invloeden heel duidelijk terug kan horen. We kunnen het weer eventjes wat uh, kalmer aandoen. Dat doen we dan met uh, deze band uh, Houses. En dat nummer wat we hier uh, hebben, dat is Faster. This is a step to admit this the flames awake and start writing Starten als een duo-project deze twee heren en uh, het is inmiddels vier personen geworden en Chapter January daar hebben we het over uh, starten dus als een duo-project maar ze hebben een missie om in ieder geval de popmuziek opnieuw uit te gaan vinden dus dat sowieso. Nou, voordat we verder gaan uh, met een telefoongesprek... want uh, dat heb ik ook nog op het uh, lijstje staan... ga ik eerst nog even een, een nummer van de Mutated Minds. Wie? Nou, dat zijn deze heren. Ze komen onder andere uit Zandvoort en uit Haarlem en hier uit de buurt. Dus het is dus gewoon een band uit de regio. Je hebt er nooit eerder van gehoord, maar het is wel de moeite waard... om eens hier ook kennis van te nemen. Environment. I And now Mutated Minds met Environment. Ik uh, heb een zeer belangrijk gesprek met uh, Simon van uh, Palalalalaka. Goedenavond, Simon. Goedenavond, ja. Ja, want uh, morgenavond uh, dan uh, hebben jullie een hele bijzondere optreden in ieder geval in het Patronaat. Uh, ja, een leuk optreden, denk ik. Ja. Dat wel een leuke avond wordt. Uh, ja, uh, uh, jullie... Openen voor de bouncers, uh, de ska-band. Ja. Wel vrij bekend al een jaar of twintig in de Highlander omstreken. En ja, hoe zijn jullie uh, daar in dat voorprogramma terechtgekomen? Hebben de Bouncers ook een beetje een relatie met jullie, of niet? Nee, dat niet. We hadden wel al een keer eerder uh, met ze gespeeld op dezelfde ja. avond. Maar het is gewoon via het patronaat gegaan, eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus, uh... Ja, uh, uh, uh, ja, ik wou... we, hoorden, we hoorden net ook gisteren dat we volgende week donderdag ook in de Melkweg staan in Amsterdam. Oh, dat is heel goed nieuws. Dus, eh ook voorprogramma dan van de Duitse band, uh, Get Well Soon. Het ja. is een beetje arcade fire-achtig. Dus dat is, uh, dat is wel leuk. Uh, het zijn mooie plekken binnen een paar dagen achter elkaar. Dus uh, ja. dat is goed. Ja, want het is, uh, nadat jullie in de voorronde hebben meegedaan uh, uh, vorig jaar in de bij de Rob Agdaword in het uh, in patronaat. Uh, is, is dit eigenlijk een beetje nu, uh, zo langzamerhand, een beetje de resultaat uh, geworden van van dat op uh, van die twee optredens. Of... Van, uh, van dat we tweede waren geworden. Ja, of, of, of zie ik dat verkeerd? Of waren jullie al gewoon al een beetje flink aan het optreden... en dat nu de naam van jullie band Palalalalaka zo, uh, zo uh, aan het rondzingen is... en dat jullie ja. daarom uh, optredens hebben? Nou, nee, het is, het is meer een beetje... Uh, we zijn zeg maar, pas oktober vorig jaar zeg maar, begonnen met spelen met deze band. Ja. En uh, dus toen hebben we ons meteen ingeschreven voor die Rob Akta. En toen wonnen we de voorronde en speelden de finale. Maar dat ging... Ja, eigenlijk tegelijkertijd met ook wat andere dingen die, uh, die goed gingen. Mm -hmm. uh, goede, goede recensies gehad van de plaats, van Oor en uh, Live Excess en zo. Yeah. En eh, uh, kon Paradiso spelen. En, en natuurlijk uh, helpt het ook mee als je dan ook uh, zo'n finale speelt van Rob daar. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb je dan ook weer wat aan. Dus ja, dat, dat, dat werkt allemaal een beetje met elkaar. Het, het, het, het helpt zeker natuurlijk. Ja. Uh, ja, merken jullie al dat uh, met dat album wat jullie uh, ja, vorig jaar hebben uitgebracht, uh, of eigenlijk dit jaar, the, the Inventions of Breakfast, dat dat uh, toch wel heeft aangeslagen bij een flink deel van het publiek hier in Nederland? Nou, um, ja in zekere zin wel. Ja. Um, het, het is niet zeg maar heel erg doorsnee ziek. Dus het, het is niet meteen uh, overal uh, op, de, op de landelijke radio zeg maar. Ja. Maar uh, ik merk wel dat, uh, ja, dat mensen het leuk vinden. En, uh, en we zijn op iTunes uh, te downloaden. En uh, we gaan nu weer nieuwe platen drukken omdat die op zijn. Ja. Dus, uh, en ja, we, we kunnen veel spelen. We hebben nu tien, uh, tien optreden staan. Ja. Dus uh, kan je op ons MySpace zien waar? <laughs> ja, volgens en, uh, mij wel. Ja. En uh, ja, ja dus, uh, nee, het, gaat, het gaat goed. En we gaan weer een nieuwe plaat maken. Ook uh, waarschijnlijk uh, dat die in de zomer denk ik wel. Uh, hopelijk uitkomt, hm. anders, in het, uh, anders in het, zeg maar, zou het, zeg maar, voor het volgende seizoen zijn. Hm. Dus, uh, ja, we hebben er zin in, we hebben veel nieuwe liedjes en zo ook al, dus, uh, ja, het gaat, het gaat de goede kant op. Ja, en deel van die nieuwe liedjes, zijn die morgen bijvoorbeeld al te horen in het uh, Patronaat? Ja, een aantal wel, sommige nog ja. niet. Um, maar, uh, klopt, daar zijn we ook wel een beetje in de set aan het brengen en dat, ja. dat houdt het ook leuk natuurlijk, ja. uh, door weer nieuw materiaal te spelen. Ja. Maar uh, ja, dus uh, ja, we, we een aantal nieuwe liedjes spelen we ook al uh, morgen. Morgen. Ik zag ook, uh, ik zie dus in ieder geval uh, ja, uh, Melkweg 11 november, maar ook uh, weer hier in de buurt het Witte Theater op 13 november. Ja. ja en de donderdag daarna ook weer in... 18 uh, ja. spelen we in de storing. En dat is gratis, en kree, dus dat is misschien ook wel uh, een goede plek omheen te gaan. Yes. Juist, ja, dan, nou, dan hebben we in ieder geval al even de, de, de komende uh, geplande optredens van jullie even in de notendop twee genoemd. Weken. Ja, voor de komende twee weken. Nou, in ieder geval hoef je je dan niet te vervelen samen met, uh, met je mate van, uh, van de groep. Nee, nee, precies. Ja. We zijn lekker bezig. Uh, en het is ook zo uh, goed. Ja. Oké, okay, Simon, uh, morgenavond vanaf 8 uur in de kleine zaal van het patronaat zijn jullie uh, te zien en te horen natuurlijk. Ja. En uh, uiteraard uh, draaien we even wat uh, van jullie. St. Paul. Ken je dat nummer? Ja, natuurlijk. Lijkt Saint me wel, hè? St. Paul. Oh, St. Paul, ja. ja St. Ja, Paul, ja, ja. ja. Dankjewel, pa. Uh, dankjewel, pa. Oh, Simon, dankjewel. En uh, veel plezier morgen. Graag gedaan. Jou bedankt. Doei. Dat waren dus dan moet ik hem wel goed over zetten. De uh, trip to Dover was dat met een heel mooi, interessant werkje. Uh, wat ik uh, even je schouw uh, even opgesnoord uh, heb. Leuk als je het niet helemaal goed hebt voorbereid, koper. Dan, uh, dan is het ook echt dat je een beetje ergens in het luchtledige zit te kletsen. Nou, ik heb het wel, maar dan moet ik wel even het lijstje er even bij pakken. Hier is die. Radical Vulnerable, dat is het nummer waar we eventjes de afgelopen paar minuten hebben zitten luisteren. Nou, daarvoor hoorde je Palalalaka met St. Paul. Die jongens uh, zullen de komende weken een aantal optredens gaan doen. Onder andere in Storing, 18 november daarvoor. En dan nog op de 13 november in het Witte Theater. En dan hebben we uiteraard uh, nog morgenavond... Ik ga het uh, gewoon van omgekeerde volgorde naar het heden brengen. Morgenavond spelen ze in patronaat in het voorprogramma van The Bouncers... Een hele legendarische band in Haarlem. Spelers K. Uh, over uh, Haarlemse bands uh, gesproken. Uh, ik heb er weer eentje uh, op de kop getikt. Tenminste, uh, getipt door de jongens van uh, Chef Special. Die zeiden van: luister nou eens hiernaar. Het is uh, wel heel erg uh, bijzonder. Baskerville heet het. En Delay.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 Break Delay van Baskerville. Uh, de jongens uh, die uh, min of meer een beetje in de voren worden geschoven door Chef Special. Inderdaad, die band. Uit, ook uit Haarlem. Baskerville komt ook uit Haarlem. En uh, als we dan toch een beetje lekker vaag bezig uh, waren geweest, draaien we ook dit maar. Uh, normaal gesproken is ze uh, singer-songwriter, maar dit was zo underground-achtig. Het toont alleen maar de veelzijdigheid. We moeten trouwens uh, haar feliciteren met het uh, behalen van uh, mooie tentamenresultaten... Iets met uh, Italiaanse cultuur en over vrouwelijke troubadours gesproken. Trobarits heet, uh, heet, uh, heet die term. Uh, heet dat over Fabiana Dammers met uh, uh, Touch Me. Ja, het is uh, toch even heel wat anders dan je normaal gesproken zou uh, denken. Hè? Een meisje op een gitaar en ineens uh, met, met dit soort uh, dingen aankomen kan allemaal dus hier bij Alternative FM. Tot aan het nieuws van 9 uur is dit uh, de band die uh, naar mijn idee de beste album uit dit regio uh, heeft uh, gemaakt. Light of the Night van Ravolva. En het nummer wat je nu hoort tot aan het nieuws van 9 uur is Dead of Night.